Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt vanmiddag opnieuw een grote demonstratie verwacht. Oppositieleider Tiganovskaya ja, heeft daartoe opgeroepen. De demonstranten eisen het vertrek van president Lukashenko en nieuwe eerlijke verkiezingen. In Minsk proberen de autoriteiten een tegendemonstratie te organiseren. Volgens een journalist in het land worden arbeiders van staatsbedrijven uit het hele land met bussen naar de hoofdstad gereden. In de VS overweegt voorzitter Pelosi het huis van afgevaardigden terug te roepen vanwege reces, van, van het recess vanwege de crisis rond de Amerikaanse post. Sinds een aantal weken zijn er vertragingen met de bezorging van post en de democraten vrezen dat dat grote gevolgen gaat hebben voor de presidentsverkiezingen van begin november. Vanwege de coronacrisis zullen naar verwachting veel mensen per post stemmen. Volgens president Trump werkt briefstemmen fraude in de hand. Ook al heeft onderzoek uitgewezen dat het veilig is... Trump vreest dat stemmen per post in zijn nadeel werkt... omdat meer democraten er gebruik van zouden maken. In Hoogkerk in de gemeente Groningen is vannacht een man zwaar mishandeld en overleden. Hij werd volgens de politie mogelijk gestoken. Er zijn drie verdachten aangehouden en de politie is in gesprek met getuigen. Op Terschelling is opnieuw iemand positief getest op corona. Diegene is met speciaal vervoer naar de wal gebracht. Eerder deze week bleek dat zeker acht gasten van camping de Appelhof op het Waddeneiland besmet waren met corona. Daarop werd op Terschelling een speciale teststraat ingericht. Het weer, zonnige periode, later ook stapelwolken en het wordt 26 tot 31 graden. In de loop van de middag en avond volgen vanuit het zuidwesten weer enkele stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Vanaf morgen wordt het koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Mine with a hug, the color, the world's so bright, as long as I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 Sun went out just like the dying ember September, September in rain To every word I love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 Hij wordt op deze cd begeleid door Ab Blauwboer op de piano. Erik Nap op slagwerk, allemaal Noord-Hollandse jongens. En de Haarlemse Bert Nieborg... die ook nog een tijd bij Willem Kreugen heeft gespeeld. Bij Billy B. Jacket. Die zit op de bas. En het is gelijk de tune van zijn optredens... On a Clear Day. We'll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 Robert Schumann. Het stuk heet Carnaval uit Seine Mignon sur Quatre Note. En het wordt gespeeld door het Thomas Harden Trio. En het grappige is, dat zijn, eh, dat best, denk je nou, Engeland, Amerika. Maar het zijn drie Japanners. Dit terzijde. Feel like a treat, me, sweet Florida flow Swinging share, got in the stack with sweet Florida flow She comes from a southern town, she lives there year around Boy does she know the angles, where'd she get those big jangles? Call it light, but not too wide, just twigs in between Eyes are glancing, she's romancing, that dancing's queen, down the field called Tammy and me, just like going home to big fat mammy, you ought to see those yummy grandma for Florida flow. Jangles, call it light, but not too wide, just twix in between eyes are glancing, she's romancing that dance is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 Quintet als begeleiding bij en we gaan luisteren naar Sooner or Later. Sooner or later you're gonna be coming around.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 I'll bet you if I let you you, baby me You're gonna knock on that door You did it before Matter of factly I don't know exactly when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 Come on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 Uh, die speelde clarinet en sax. Marcel Hendricks. Destijds pianist in de Dutch Swing, Dus bent Adrie Braat. De huidige leider en bassist van de Dutch Swing En Huub Jansen. Destijds ook Nou, Die vier die vormen het flashback Quartet En die hebben uh, een aantal uh, cd's gemaakt. In de jaren 80, 90. En op een van die cd's uh, worden ze...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 Het Flashback Kwartet. You Leave Me breathless. En dan springen we over naar onze Haarlemse zangeres... José Koning. Die diverse opnames heeft gemaakt... en zich heeft gespecialiseerd in het Zuid-Amerikaanse repertoire. Op enig moment is zij naar Hollywood vertrokken... om daar met allerlei...